Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lone, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerrit de Groot en Bernard Robbe. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vandaag wordt Golse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robbe. En we hebben een paar interessante gasten. Onze burgemeester, mevrouw Martelt Rijsdorp. En Lia Bertus, En dat gaat over dus de opvang van zeg maar, de statushouder en de noodopvang in, in de, de sporthal. En de burgemeester moet al een kwart over zeven weg. Dus we beginnen meteen met, met, met u te interviewen. En de, de nieuwsjes die bewaren we tot later. En het muziek, muziekje komt rond half acht. En de andere gast is Hans van de Ven. medebestuurder of bestuurder van de CPO De Boschrand. En CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Daar dus gaan we het dus uitgebreid over hebben. Het functioneert heel aardig in Goorlen. Momenteel eentje, dacht ik, in de vonkelsteen. En daar loopt ook, loopt ook als een terrein volgens mij. Zo dus langs komt zijn prachtige huis. Dus ja, ja. daar trekken jullie aardig aan op, denk ik. Ja, bij elkaar aan ja. dezelfde sneltreinvaart, okay. uh, doen, zeker weten. Ja. Maar we gaan naar het onderwerp uh, waar onze burgemeester uiteraard voor hier zit. En mevrouw Rijsdorp, ik zag inderdaad in de kant van, van 9 oktober ook Goorlen. ...staat klaar voor opvang van 50 asielzoekers. Nou, vanavond is er een uitgebreide informatieavond in de kapel, daar gaat u heen. Is het ook mede voortgekomen uit het, zeg maar, het gedoe en, en, uh, rondom het dorpje Oranje in Drenthe... ...dat de gemeente zegt, van, nou, we gaan dus uitgebreid uh, onze mensen informeren, want dit willen wij niet meemaken... Nou, allereerst willen we niet meemaken wat er in Oranje is gebeurd, dat ja. ik dat voorop stellen. Maar het idee van een uh, informatieavond uh, hebben wij van het begin af aan gehad, omdat wij het gevoel hebben dat uh, bij uh, crisisnoodopvang dat het goed is om uit te leggen wat het is, waarom ja. je dat wil doen uh, en wat je dan ook precies gaat doen. En dat je dan bij een informatieavond ook goed kunt luisteren naar mensen. Naar hun vragen, naar hun zorgen. En misschien een deel van die zorgen ook wel weg kan nemen. Maar misschien ook wel naar suggesties. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van de... ...informatieavond. Ja, ja. Ik hoorde net van jou, Lucie, en zei van... ...er hingen van al ja, ja, spandoeken ja, bij, het, bij de ja, Haspel. Berg, en dan het, denk ik van de Haspel en het Jan van Bazaar Centrum ...van eigen volk eerst en weg met geluk en asielzoekers. En ja, persoonlijk schrik ik hier harder van... ...dan ja. van het gegeven dat er asielzoekers hier in het dorp komen. Want eerlijk gezegd, als burger vroeg ik het me af... ...wanneer komen ze bij ons, want wij hebben misschien ook wel ruimte... Ja. Ja. Ja. ja, dat was gisterochtend dat ja. die uh, spandoeken er ja. kort hebben gehangen. Gisterochtend, oké. Okay. Gisterochtend. Ik had, ik had het niet verwacht in, in niet. ons dorp. Ik had het ik niet verwacht. Ja. Ik denk, Jezus, zegt ook hier. Maar dan denk ik zo van, ben dan eerlijk en, en ben een vent of zo... en hang die spandoeken op uh, bij daglicht en laat zien wie je bent. Maar dat stiekem me gedoe zo van... dat uh, ik ook een gruwelijke hekel heb aan, aan ingezonde brieven zonder naam... maak je bekend... Je mag je mening bekendmaken en je mag alles zeggen. Dus waarom dan moeilijk over doen? Ik vind het zets zonde. Ik vind het eigenlijk een, een, een dat valse aftrap. Nou ja, daarom heb ik gisteren ook gezegd van. Nou, ik heb eigenlijk liever dat mensen uh, die dat schrijven uh, in gesprek gaan. Uh, ja met mij en misschien dat we elkaar kunnen vertellen wat de echte bedoeling is van de opvang ja. van vluchtelingen. Wat vluchtelingen zijn, want het wordt nog wel eens heel veel door elkaar gegooid. Ja, vluchtelingen, elkaar statushouders, wat er voor de ene groep en wat er voor de andere groep beschikbaar zal zijn, zal komen of is. Mm -hmm. En nou daar heeft u dan misschien. Gebert, ja, dus ook wel zo'n mening die over. Vragen en uh, opmerkingen en alle spraakverwarring die er is. Over alle termen en wat er inderdaad ja. wel of niet voor mensen geregeld wordt. Ja, dat dus, uh, duidelijk uh, zijn daar heel veel misverstanden ja. over. Dus uh, ik hoop dat we vanavond in ieder geval een aantal van die. Uh, misvattingen uh, de wereld uit, uh, ja. uit kunnen helpen. Maar ik begreep dat uh, Gorde zich al in een eerder stadium in ieder geval uh, open heeft gesteld om uh, dit soort opvang uh, te realiseren. Zouden mensen daar vanavond vervelende vragen over kunnen stellen? Want het COA heeft ons nog niet benaderd en toch, gemeente, uh, bieden wij ons al aan? Is het niet wat aan de vroege kant? Zouden we dit soort vragen kunnen komen en hoe ga je er dan op antwoorden? Nou die vragen kunnen komen, want ja. alle vragen kunnen komen, ik ben eigenlijk wat dat betreft uh, uh, sta open voor uh, alle vragen, maar om er heel duidelijk over te zijn, er is heel nadrukkelijk aan alle gemeentes, ook aan onze gemeente, zowel vanuit het ministerie, van het LOCC en over. het COA, gesteld, heel ja. nadrukkelijk, een tweetal keren echt ook al gevraagd ja. en... Uh, dan uh, zijn er eigenlijk een paar zaken die naar voren komen dat is allereerst de crisisnoodopvang dat ja. is de kortdurende opvang ja. ik kan het niet duidelijk genoeg maken dat het eigenlijk twee verschillende soorten opvang zijn voor vluchtelingen dit is 72 uur ja. er is wel eens ergens in een gemeente een dag bijgekomen maar veel meer is dat dus ook niet maar het is in principe 72 uur dat is dus de korte crisisnoodopvang en dan gaat het eigenlijk over het onder dak brengen van mensen, dat ze een bed hebben, dat ze te eten hebben... dat ze, als het kan, ook een beetje activiteiten hebben op een dag... maar in ieder geval dat ze, zolang ze nog niet in een asielzoekerscentrum terecht kunnen... dan in ieder geval wel een dak boven hun hoofd hebben. Dat is waar we het vanavond ook over gaan hebben. En daarnaast is er natuurlijk ook de vraag gesteld, ook aan onze gemeente... van de langdurende opvang... Laat ik dat maar scenario 2 noemen. En daarvan hebben we gezegd, nou dat moeten we wat beter bestuderen. Want wij hebben in Groene niet zomaar gebouwen leeg. Dus alles wat wij gaan regelen, heeft toch uh, bepaalde voorzieningen nodig. Ja. En moeten we ook kijken, hè, als wij heel vaak uh, nu deze crisisnoodopvang of een aantal keren... Meer dan één keer, eh, bijvoorbeeld in sporthal De Haspel, waar we nu denken aan de crisisnoodopvang, de korte opvang, als we dat vaker gaan doen, dan zullen wij ook bijvoorbeeld een regeling moeten treffen om de gymnastieklessen van de schoolkinderen, om die ergens anders samen te doen in overleg met de scholen natuurlijk, ergens anders onder te brengen. En moeten wij ook het busvervoer naar die andere plek opvangen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere gebruikers van de Haspel. Maar zo is het zeker voor durende opvang. Uh, daar zullen we zeker meer maatregelen voor moeten nemen. Daar moeten ook goede sanitaire voorzieningen zijn. En, en, en daar moeten ook de mogelijkheden zijn voor mensen om wat makkelijker te verblijven. Ja, dan, dan heb je het over andere kwaliteiten van die opvang... Het duurt langer. Dus voor de omgeving en de omwonenden is het een andere uh, kwestie. Dus daar zijn we nog naar aan het kijken. Maar daar hebben we nog zeker geen voorstellen voor. Maar hoe snel word je met iets geconfronteerd? Stel dat er uh, noodopvang geriddeld zou moeten worden, is het dan zo dat je bijvoorbeeld overmorgen al een vraag krijgt van we staan morgen met een bus met 50 mensen voor jullie. Gaat dat zo snel? Nou, zo snel kan het in ieder geval gaan. Ik kan ja. er geen sluitend antwoord op geven. Er zijn uh, uh, gevallen bekend waarbij het COA aan het eind van de ochtend liet weten... dat ze s middags om vijf uur met een bus aan zouden komen. Ja, er zitten vijftig, zestig mensen in. Hè? Ja. Dat, uh, dat uh, varieert iets. Ja. Het COA bepaalt ook wie dat zijn. Ja. <coughs> en ja, dan kan het zo vlug gaan. Het kan ook zijn dat je het één of twee dagen van tevoren hoort. Dus ja. wat wij nu hebben gedaan... is dat wij ons helemaal hebben voorbereid. Als die vraag komt... dan kunnen wij daar meteen op inspelen. Ja. Dus we hebben alles voorbereid... over wat er in materiële zin nodig is... Ja. wat er in uh, fysieke aanwezigheid van uh, personeelsleden... van hulpverleners... van uh, mensen die zorgen dat er de catering kan komen... Uh, de bewaking, de beveiliging, toezicht... Ook voor de kinderen, maar ook om dagactiviteiten te doen. Dat is allemaal helemaal in kaart gebracht en afgesproken. De gedachte aan de haspel, is die ook toen meteen opgekomen? Is er in Goorle verder, omdat het een nog in gebruik zijnde sporthal is. Dus sporters die dan zeg maar, die kunnen dan eventjes niet daar terecht. De eerste keer niet. En als het verder zal zijn, dan zullen we proberen om daar... Daar zijn we overigens mee bezig. We hebben het allemaal goed in beeld. Dus dan kijken we hoe we dat kunnen opvangen. De hospital, lees ik, wordt in drie compartimenten verdeeld. Uh, mocht het COBA zeg maar daar mensen in onderbrengen. Een slaapvertrek, een dagverblijf en een ruimte voor activiteiten. En ik lees ook dat er al volop aanbod is van vrijwilligers om te helpen. Waar, ko waar vraag, komen ja, die hoeverre, vandaan? Ja. In hoeverre is er niet behoefte aan mensen die dat ja. ondersteunen, die daar aan meedoen? Maar ze zijn er dus ook al, ja. dat vind ik ook frappant. Ja, ja, ja u, u stelt eigenlijk ja. twee vragen tegelijk. Ja. Zal ik zal proberen om ze in Zoals, tweeën te beantwoorden. Het is ook spannend, hè? ik vind het ook best wel ja. spannend. Of, ja, nou ook die... voor een gemeente als wij de eerste keer, hè, zo. Vandaar. Uh, wat ja. dit betreft wel. Ja. Ja. Ook een uitdaging. Ja, we hebben dus ja. ook uh, mede voor de Haspel gekozen omdat het ook een eigen gebouw is ja. van de gemeente. Dat maakt natuurlijk veel uit, want als je een commercieel gebouw uh, kijkt, ja, ja. dan zijn ook waarschijnlijk de kosten, maar ook soms de mogelijkheden weer heel anders. Ja. En de Haspel heeft uh, de ruimte, ja. daar kunnen uh, zeker uh, meer dan voldoende ruimte is er voor uh, de bedden van uh, de uh, vluchtelingen. Maar omdat je het in verschillende compartimenten... in verschillende delen kunt uh, verdelen... heb je ook de mogelijkheid om daarnaast ook uh, verblijfsruimte te maken. Dat betekent dat je niet de hele dag alleen maar op je bed hebt... of op de rand van je bed hoeft te zitten... maar dat je ook ergens rustig kan zitten... of. Uh, uh, een, een gedeelte ook gebruikt kan worden voor dagactiviteiten. En dat geldt natuurlijk voor alle mensen die daar zijn. Het kunnen ook wel gezinnen met kinderen zijn. Dan hebben we ook de contacten met uh, Humanitas uh, gelegd om te zorgen dat we dan ook als het kleine kinderen zijn, ook daar een uh, bepaalde uh, opvang mee kunnen regelen. En uh, ja, we weten: iedereen weet dat en dat weten we hier ook. Dat als je ergens. Alleen maar een bed hebt en uh, je kunt niks doen. Dat dat uh, ook heel vaak uh, vervelende zaken voor de omgeving zou kunnen betekenen. En uh, wij denken dat dagopvang voor iedereen belangrijk is. Ja, daar wordt ook druk aangewerkt achter, aan gewerkt achter ja. de schermen. Aan de ja. dagopvang, waar moet ik aan denken? Kan je iets noemen? Uh, we zijn aan het kijken met uh, CMV-studenten uh, uit Breda... Uhm, of die een programma C kunnen C maken. CMV staat voor culturele maatschappelijke vorming. Okay. Yeah. Er zijn studenten die uh, daarvoor opgeleid worden yes. om ook snel en ad hoc uh, activiteiten te kunnen organiseren voor verschillende doelgroepen. Uhm, ja, wij hebben hen benaderd om te vragen of dat ze een soort van programma willen maken voor uh, kinderen, voor vrouwen, voor <kijntekent> uh, mannen. <kijntekent> uh, voor gezinnen, hè, of ze willen kijken of ze een soort van kort draaiboekje ja. in elkaar kunnen zetten nog, eh, zodat we eh, hoe de groep ook samengesteld is, dat we daar in ieder geval op in kunnen spelen en dat er activiteiten zijn waaraan mensen kunnen deelnemen overdag. En het gaat de eerste keer om 50 tot 60 mensen, maar het ja. kan dus ook meer worden. Dus het kan, lees ik, tot zeg maar 100, 120 mensen gaan. Maar nou, ook allemaal dan... als noodopvang in diezelfde sporthal, de Haspel. Ja, in principe, als het alleen over bedden gaat, dan ja. zouden er wel 400 in kunnen. Dat willen wij ja, ja. zeker niet, omdat wij ja. twee woorden heel duidelijk voorop willen stellen. Dat gaat ja. over de zorgvuldigheid waarmee we de zaken willen doen. Dat betekent dat we de organisatie ervan, maar ook met name die... ...opvangmogelijkheden daarvan uh, ook ruimte willen geven... Nou, ...dan heb je dus die compartimentering ook wel nodig. En de andere kant is dat het niet alleen uh, uh, zorgvuldig moet uh, gebeuren... ...maar dat we ook goed moeten kijken... Uh, ...hoe proportioneel is het eigenlijk voor een uh, gemeente als scholen. Nou, daar moeten we een bepaalde balans uh, natuurlijk in uh, zien te vinden... ...en we willen kijken, de manier waarop we het nu hebben georganiseerd... ...als we dat de eerste keer uitvoeren hebben we dat op een goede manier gedaan. Goed voor de vluchtelingen, goed voor de omwonenden... en ook op een reële manier. Dus we gaan dat echt goed bekijken. Dan ben ik ook heel erg benieuwd hoe ook omwonenden daarop reageren. Willen we willen ook graag naar luisteren. En als die ook daar suggesties over hebben... dan nemen we dat mee in als het een tweede keer of een volgende ja. keer gebeurt. En dan zou dat zeker kunnen betekenen dat het een grotere groep is. Ja. Waarom zeg ik 100 of... Uh, 50 tot 60 is een bus en mm -hmm. ja, 100 tot 110, dat zijn twee bussen. Hoeveel, hoeveel inwoners heeft gehoord? 20.000? Ruim 23.000. Dus 100, 100 mensen, als je dat percentage gewijs gaat bekijken, is dat natuurlijk helemaal niet zo'n grote groep. Nee, maar wij denken wel dat we moeten kijken hoe we het goed in balans kunnen brengen, nou, zodat het ja, voor iedereen ook uh, ja, goed is. Maar de gemeente denkt ook al na over zeg maar, opvang voor langere tijd. Daarvoor uh, hebben we een aantal locaties op het oog, maar het gaat om wat kleinschalige opvang. We hebben nu eenmaal, ik citeer hier even letterlijk, niet drie kloosters leeg staan, maar toch hebben we al zeg maar, dingen in beeld die daarvoor geschikt zouden kunnen zijn. We kijken daar wel naar. Ik weet dat het COA heel vaak kijkt naar juist grote opvang. Ja. En bij groot moet u echt denken. Uh, dat ze vaak denken aan 500. Ja, of zoiets ja. dergelijks. Omdat dat natuurlijk ook een bepaalde financiële component heeft. Als het gaat over het beheer en het beheren. Ja. Uh, maar... Daar zullen wij niet aan kunnen voldoen en uh, dat is ook niet wat wij uh, op dit moment uh, zeker zullen beogen. Dus wij denken dat kleinschalige opvang tot de mogelijkheden behoort. En het is aan het COA om te kijken of ze daar uh, wel of niet uh, op ingaan. En het is niet zo dat de overheid dan enige druk legt of zo. dat, uh, dat doen ze niet. Dus het wordt netjes gevraagd en als de gemeente het met zeg maar, keurige redenen omkleed uh, niet aan kan, dan heeft men daar begrip voor. Nou, Want ze zouden dat ook wel wat kan... kunnen, kunnen, kunnen gaan duwen ja, natuurlijk. Er ze moeten he? natuurlijk zoveel mensen onderdak bieden. Yeah, mm, yeah. Ik begrijp dat heel ja. goed. Ja. Ik kan ja. alleen maar zeggen ja. dat wij uh, op dit moment tot nu toe steeds uh, uh, schriftelijk uh, benaderd zijn uh, met de vraag... Uh, dat wij geen enkele andere ervaring daarover hebben. Kijk ik naar de ervaring van waar u mee begon... Oranje, dan denk ik, nou ik hoop niet dat we in zo'n situatie terechtkomen, want nee, nee. Dat, ik denk dat dat voor niemand goed is, nee. dat is voor het draagvlak niet goed en dat is dus ook voor de vluchtelingen zelf uh, niet goed, ik denk voor niemand, maar ik heb er geen enkele reden voor om nee. daarvan uit te gaan, want wij hebben het hier in ieder geval absoluut niet meegemaakt. Nee. U, ziet niet, u ziet ook nu tegen zo'n avond op? Want het is de eerste keer zo dat je op die manier de burger tegemoet moet treden. Om ze toch, ja, toch te proberen zover te krijgen dat ze daarin meegaan. Zonder dat men boos wordt. Want ik zeg altijd: spandoeken vind ik erg vervelend. En een beetje ongehoorlijk, denk ik. Maar ja, het uh, ja zie, je gewoon, te, zie je op tegen zo'n avond? Ja, wij hebben wel meer avonden waarbij wij ook informatie geven. Soms hebben we ook inspraakavonden. Er zijn verschillende soorten avonden. En dan kan er natuurlijk van alles gezegd en gevraagd worden. Ik uh, hoop in ieder geval dat deze informatieavond mensen uh, meer beeld geeft... van wat er zou kunnen gebeuren als het COA erop ingaat. Hè? Want we uh -huh. uh -huh. hebben wij geen enkel idee van uh, ja. of dat wel of niet... en op welke termijn dat dan zou gebeuren. Maar wij kunnen wel een beeld geven van wat wij denken dat daar aan de hand is. En in de hoop dat uh, mensen dat beeld ook uh, uh, mee kunnen dragen. Want ik denk dat het goed is. Hè? Wij geven natuurlijk die opvang... Uh, Vanuit een aantal aspecten, Nederland ken, heel Nederland kent het probleem van de opvang van ja, vluchtelingen. Ja, ja. Dan kun je zeggen, oh, nou dan moet je dan als gemeente Goorle ook aan meedoen. Maar zeker de humanitaire aspecten die er ook bij het vluchtelingenvraagstuk spelen natuurlijk een rol. Voor zowel de gemeenteraad die daar een motie over heeft aangenomen, raadsbreed, die, die als voor het was unaniem college. dacht, de gemeenteraad. He? Unaniem, he? dat ja. vind ik op zich ook al heel aardig. Als uh, wat het college daar ja. uh, over heeft gezegd, dus... Ik moet u even naar de klok kijken, want het is kwart over zeven voorbij. Dus ik vond het ook leuk. Ik heel veel wijsheid. Ja, ik wens u heel veel sterkte. Succes ook. Ja, dank we u wel. Ik hoop wijze. dat het allemaal rustig verloopt. En ik heb er alle vertrouwen in. Het is toch een burgervrouw die je moed uitstraalt. En durft. En ook wel enige zelfverzekerdheid. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Nou, ik heb wel het gevoel dat we het ook heel goed. Uh, uh, ...op de rit hebben gezet. Ja, dan ja. is het natuurlijk altijd afwachten hoe het in de werkelijkheid ja. is. Dat is met ja. alles, maar, ja, maar... Als je goed voorbereid wel veel bent, aandacht aan bent aan dan ben je al heel lente. Ja. En dan misschien ook heel veel vooroordelen weghalen... ...die niet terecht zijn. Dan laten we het hopen. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik kan me voorstellen dat u dat ook zegt. Heel ja. veel. Lia, blijf jij nog eventjes zitten? Ik blijf ja? nog even, dan even dan zitten. Dan praten ja. wij nog even door over de statushouders... ...dat om bij half wachten. dan komt ze ook uw richting uit. Prima. En dan gaan wij een muziekje draaien. Bedankt dat u <laughs> er was en veel succes. Ja, veel Jo, bedankt. En we zullen vast nog eens een Tot. keer erover praten. Vast wel. <laughs> Lia, ja, ik zag jouw naam staan. Lia Bertus. Ik denk, hé, hey, wie is Lia Bertus? Ik stel je even wat nader aan ons voor... Ik uh, ben dus Lia Bertens. Ik uh, woon ondertussen zo'n ruim dertig jaar uh, in Goorlen. Dertig jaar al? Ja, dertig jaar al. Uh, de laatste drie jaar uh, ben ik binnen de gemeente verhuisd. Ik woon tegenwoordig uh, in Riel. Uh, met veel genoegen. Uh, ik denk dat ik ondertussen ook goed de weg ken uh, in ons dorp. En veel mensen ook, uh, ook ken. En... Uh, ik ben sinds uh, mei van dit jaar, uh, ben ik uh, professioneel bij uh, vluchtelingenwerk in Goorlen oh, ja. uh, betrokken bij de werkgroep Opvangstatushouders. Uh -huh. uh, ik was daar al als vrijwilliger uh, werkzaam. Er uh, was een vacature uh -huh. en uh, er is mij gevraagd om die vacature in te, in te vullen. Uh -huh. En uh, dat doe ik met alle plezier. ja, ja. ja, ja. Dus uh, vandaag dat ik hier vanavond, uh, vanavond zit uh, als ondersteuner van de werkgroep opvangstatushouders. Ja. Dus eigenlijk begin je daar nu zeg maar mee geconfronteerd te worden. Want het, ja, het, het, het, het, het, het aantal vluchtelingen in Goorden is denk ik minimaal. Hè. Ik bedoel, ik, ik zou niet eens weten dat ze er ja, zijn. Ja, jawel, ze zijn, zijn er wel. Maar zijn er enkele, wel. enkele. Ze maar zijn in de buurt waar ik woon, ja? maar in Zuid-Somalië ja. en ook meer uit Irak. Jawel, ze zijn er wel, ja. maar ze zitten zo verspreid. Ja, precies. Nou, om een idee te geven over hoeveel mensen we het hebben... Uh, het is een aantal jaren redelijk rustig geweest met, uh, met vluchtelingen, hè? Uh, er zijn jaren geweest dat we op een heel jaar vijf uh, statushouders naar ons dorp uh, kwamen om zich hier te vestigen. Ondertussen um, zijn die aantallen opgelopen en uh, elke gemeente in Nederland krijgt naar RATO uh, naar gelang het aantal inwoners krijgen zij, uh, statushouders uh, toegewezen die zij in hun gemeente moeten huisvesten. In 2014 hebben wij 19 uh, mensen uh, gehuisvest in Goorle en in Riel. Slechts 19. Ja, 19. Dan dan hebben we beetje over... op 23.000 23 mensen. Ja, hè, precies. Dan euro. hebben ja. wij het dus nog geen 2 promiel. Ja. Uh, ja. He? Ja, is, dus is, nog is, geen promiel maar zelfs. Maar ik denk dat je die mensen dan ook adequaat kunt helpen. Hè? Die kun je dan ook een woonruimte helpen. Hè? Als je wordt als, uh, ja. met ja. honderden mensen, dan wordt het ook voor dan de wordt het, een probleem. Uh, Dan wordt het lastig. als het over heel goorlijk wordt verspreid, nee. valt het denk ja. ik wel mee. Nou ja, we, hebben, we, lopen, we merken wel dat de druk uh, oploopt. De aantallen lopen op. We hebben dit jaar, het eerste half jaar moesten wij zo'nzelfde aantal mensen inderdaad uh, huisvesten. Uh, dus bij lijststromen wordt ook de druk gevoeld in de zin van uh, dat niet alle type woningen ook uh, beschikbaar zijn bij ons in de gemeente. Uh, bijvoorbeeld grote gezinnen, daar zijn weinig sociale huurwoningen die geschikt zijn voor grote gezinnen. En ook alleenstaande, uh, daar hebben we ook niet zoveel woonruimte voor uh, in Goorlen en Riel. Dus uh, wij merken wel dat het lastiger wordt om mensen uh, te huisvesten. Uh, maar het, het probleem was er al voordat de vluchtelingen er waren. Ja, hè? Het, het huisvestingsprobleem ja. was er natuurlijk al. Het wordt nu alleen nog scherper... Uh, omdat we merken uh, dat er gewoon groepen mensen zijn... die uh, toch eerder gehuisvest worden... omdat ze uit een vervelende situatie komen... Uh, heb... Dus dat heb je in Goorlen wel meegemaakt. Dat dus zeg maar de vluchteling voorrang kreeg boven de Goorlenaar die al tien jaar staat ingeschreven. Ja, nou ja, we hebben het volgens mij niet over tien jaar. Volgens mij valt de situatie op zich in Goorlen en Riel nog redelijk, ja, nog redelijk mee. Maar goed, mensen staan inderdaad vaak jarenlang ingeschreven. En vluchtelingen krijgen net als andere doelgroepen, krijgen voorgang bij het verkrijgen van een woning. Zij uh, hebben heel de route al achter de rug. Uh, ze hebben een poos in het asielzoekerscentrum gewoond. Mm -hmm. Daar hebben ze afgewacht of dat ze uh, überhaupt in Nederland mochten blijven. Op het moment dat zij een verblijfsvergunning krijgen, worden zij aan een gemeente gekoppeld. Hè. Dus ze mogen zelf niet kiezen, uh, de, de COA bepaalt in welke gemeente mensen gaan, uh, gaan wonen. Mm -hmm. En uh, dan krijgt de gemeente, en in ons geval lijststromen, uh, de opdracht om geschikte huisvesting uh, voor uh, de statushouders te zoeken. Mm -hmm. uh, daar hebben ze in principe een periode van net geen drie maanden voor om een woning te zoeken. Dus als je dat afzet tegen een wachttijd van enkele jaren, dan hebben ze duidelijk voorrang. Mm -hmm. uh, en de woningbouw, ja, die reserveert, of reserveert, je, je kan niet echt spreken van reserveren, maar... Die geven bepaalde groepen, uh, mensen geven die voorrang. Hè, ook voor mensen die dakloos zijn geworden. Daar geldt zo'nzelfde voorrangsregeling voor zeg maar, uh, woningbouwcorporaties. Die moeten met bepaalde groepen mensen moeten rekening houden. Omdat die gewoon met urgentie een woning nodig hebben. Omdat hun situatie schrijnender is dan uh, van de gemiddelde wachtende op de, op de wachtlijst. Maar oh, yeah. dat willen ze toch gaan ondervangen. Nu de, de regering heeft toch afgesproken om nu inderdaad meer woningen te bouwen, gewoon hele. Ja. Containerwoningen. Dat was om zes uur op het journaal. Dat, ja, zeg dat is me, eigenlijk beide, een, beide een hele goede oplossing. Zijn ja, ja, elkaar eens geworden ja, over dus ja, het bouwen ja. van meer woningen. Dat dacht ik, hè? hè? Maar ja. ook zijn ze eens geworden over het ja. feit dat uh, de mensen ook wat minder geld ja. krijgen. Want uh, ja, daar moest, daar moest dan ook wel wat minder dat zijn. Of zo. Ja. <laughs> ja. Dat moeten niet discussiëren. Ja, nou ja. Ja. Maar ja. <laughs> ja, nou ja. Het blijft, uh, het blijft toch... Uh, bij veel mensen leeft het idee dat mensen alles krijgen als ze hier naartoe komen. Um, en um, ja, ik denk dat daar veel misverstanden over, uh, over uh, bestaan. Als mm -hmm. mensen een verblijfsvergunning krijgen en ze uh, worden in een gemeente huisvest... dan beginnen ze eigenlijk vanaf nul bij ons en dan uh, vragen ze een uitkering aan. Mm -hmm. Want mensen zijn eerst verplicht om uh, de Nederlandse taal uh, te leren. Ja. En in principe mogen mensen, als ze een verblijfsvergunning hebben, mogen ze aan het werk... Maar als jij de Nederlandse taal niet machtig bent, dan kom je nergens aan de bak. Dus in de praktijk komt het erop neer dat mensen gewoon starten met een bijstandsuitkering. Ze hebben niks, dus er moet ook geld komen om de woning in te richten. Daarvoor krijgen ze een inrichtingskrediet, een lening, een soort van bijzondere bijstand. Die moet, dat geld moet in de volgende drie jaar moet dan weer terugbetaald worden. En mensen betalen naar vermogen die lening terug... Net zoals andere mensen die ook leenbijstand krijgen. Mm -hmm. Het is eigenlijk zo, denk ik... dat als je inderdaad de status krijgt... dat je dezelfde rechten hebt als ieder andere Nederlander. In, uh, ja, je bent bijstandsgerechtigde. Dat helpt voor het, ons ook als wij ja. op straat komen te staan... en je ja. hebt niks, krijg ook je ook. ook solliciteren. Ik zag er ja. ook in hetzelfde journaal... Ja. nog enkele ja. mensen uit Syrië... die toch behoorlijk goed waren opgeleid. Uh, ja. Docenten Engels en zo. Ja, maar dan krijg je toch een beetje... van die de tendentieuze berichtgeving, alsof zeg maar uh, die mensen de 600.000 werklozen hier aan de weg gaan staan, yes, en dat vind ja, ik zo. Dat is ja, ik Ik ben in de geweest in Eindhoven en ik mm. heb daar mensen gesproken. Het viel mij op dat je uitstekend met Engels terecht kan, mm. mensen spreken uitstekend Engels en uh, inderdaad, hoogopgeleide mensen, universitaire school. De mm. ja. Ja. ja, nou ja, we hebben, we hebben um, als we kijken naar de mensen die in Goorland zijn komen wonen het afgelopen jaar. Um, daar zit, zitten mensen tussen die hooggeschoold zijn. Er zitten ja. ook mensen tussen die uh, he, uh, meer uh, ambachtsman uh, of vrouw ja. uh, waren. Uh, we hebben eigenlijk een dwarsdoorsnede zeg maar, uh, van de Syrische bevolking. Nou, het het, het viel mij op dat jij gewoon met je Engels terechtkomt. Ja, wie ja. ja. sprak ja. daar? Ja, we we ja. hebben wel een aantal uh, vluchtelingen die uh, minder goed Engels okay. spreken of helemaal mm, geen uh, Engels uh, spreken. Ja. Uh, maar gelukkig hebben we mensen in de gemeente die Arabisch spreken en die willen helpen met tolken. Uh, en uh, met handen en voeten en een paar Nederlandse woordjes komen vaak ook een heel eind uh, met elkaar. Maar heb je hier Lia, zolang jij dit werk doet, uh, vervelende dingen meegemaakt of zeg je van nou, daar ben ik gelukkig tot nu toe nog van gevrijwaard? Het, uh... Uh, nou, he, komt soms, soms komt het voor dat mensen die in de buurt uh, wonen. Gelukkig bij de meeste statushouders is de ervaring dat ze geweldig worden opgevangen door de buurt. Mm -hmm. uh, echt hartverwarmend hoe mensen spullen bij elkaar zoeken. Helpen met het aansluiten van een gasfornuis, Uitleggen hoe de magnetron uh, werkt. De kinderen mee uh, wegwijs maken en op de kinderen passen. Zelfs de ouders uh, um, even voor een officieel gesprek ergens naartoe uh, moeten. Um, echt heel uh, erg mooi uh, wat er gebeurt. Maar soms, uh, hè, ik zei al, we hebben een dwarsdoorsnede van uh, bijvoorbeeld ook de Syrische bevolking, denk ik. Um, daar zitten uh, um, hele lieve aardige men, uh, mensen tussen. Er zitten ook mensen tussen die gewoon uh, wat minder goed opgeleid zijn... Mm -hmm. en moeite hebben om uh, um, onze cultuur uh, te snappen... en uh, te begrijpen wat er hier allemaal gebeurt. Mm -hmm. um, dus ja, soms heb je ook uh, hè, dat er sprake is van miscommunicatie of overlast... omdat mensen onze regels nog niet goed uh, kennen of herkennen... Um, nou, um, we doen het tot nu toe zo. Um, ik uh, hem, en onze vrijwilligers van de werkgroep uh, springen daarop in... en proberen te kijken van wat is er aan de hand... Uh, en hoe kunnen we tot een goede oplossing komen. Want het is um, heel belangrijk dat mensen gewoon in hun eigen buurt... Mm -hmm. uh, dat daar draagvlak ook voor hen is... en dat ja, ze daar ja. een helpende hand krijgen. Ja. Want onze eigen vrijwilligers... Um, zijn heel erg enthousiast en helpen waar ze kunnen. Ja. Maar wij hebben geen 24-uursdiensten. Nee. En nee. dan is het nog altijd zo dat je beter een goede buur uh, hebt ja. dan een verre vriend. Uh. Um, en dat is gelukkig in een heleboel ja. gevallen is dat ook zo. Uh. En waar het een keer wat minder uh, vlot uh, loopt, proberen we te kijken wat er aan de hand is. En eventuele overlast. Uh, Mensen uit te leggen, de vluchtelingen uit te leggen van hoe we hier in Nederland bepaalde dingen omgaan met bepaalde dingen. En daar goede afspraken met elkaar over te maken. En ervoor te zorgen dat de communicatie weer uh, de goede kant ingaat. En wordt dat ook opgepikt? Wordt dat ook zo begrepen door uh, die mensen? Uh, ja, soms, ja. Uh, soms wat makkelijker dan een andere keer. Ja. Soms hebben mensen ook terechte klachten. Hè? Ik bedoel... Uh, als jouw buurman uh, s'avonds laat uh, de muziek nog uh, even flink ja. uh, open draait... Ja. Ja. Uh, dan maakt het mij niet uit uh, waar die buurman vandaan komt. Ja. Ja. Ja. Uh, dat is gewoon heel erg vervelend als je ja. de volgende ochtend ja. moet gaan werken. Ja. Ja. Ja. Dus uh, daar springen we ook op in. Ja. En dan gaan we ook uitleggen dat je dat dus echt niet kunt doen. Ja. En dat we hier in Nederland gewend zijn... dat je na tien uur s'avonds gewoon geen last meer hebt van elkaar. En dat je muziek mag draaien, maar dan doe je het zo zachtjes... Dat jouw buren daar geen last van hebben. Lia, jij spreekt duidelijke taal. En ik Dank denk dat bent. de werkgroep opvangstatushouders uh, met jou blij mag zijn. Het is in ieder geval een duidelijk verhaal. Dankjewel. Je, je staat voor die mensen en ik wens jou ook veel succes. Je mag de burgemeester achterna, je, wel. je mag ook hier blijven zitten tot acht uur. Ik ga. Maar was. als jij zegt ga liever, dan, uh, dan ben je geëxcuseerd. En wens ik ook jou vanavond een succesvolle nou, heel avond Heel veel vrijheid, Dank ja, Dankjewel. Ja. En dan gaan wij ondertussen even naar de muziek, Stefan. En daarvoor heb ik meegebracht een uh, cd van Rob de Nijs. Een nieuwe uh, cd. Hij heet ook Nieuwe Ruimte. En we draaien het nummer De Belofte. En de muziek is gecomponeerd door Boudewijn de Groot. En de tekst is van Jan Rot en zanger Rob de Nijs. Dus dat is een illustre driemanschap. Luister maar eens. Als ik dood ben, ga ik niet naar de hemel. Als ik dood ben, dan blijf ik bij jou. Zoek een hoekje, gemesteld in je lichaam. En blijf je daar, zolang je leeft. Zelfs in gedachten trouw Als het morgen wordt zal ik je wekken Met de zon op je gezicht al jaagt de regen door de straat De tafel voor het ontbijt zul je zelf moeten dekken maar Kijk naar jou, want ik zit aan op de stoel die naast jou staat. Als je buiten komt, zul je me herkennen. In iedere argeloze vlinder, iedere roekeloze kraai. Ik ben het zonlicht op het koren, het blauw boven de vennen. Ik streel je haar als ik met de wind mee waai. Ach, een ander, er komt beslist een ander. Maar het is goed, ik trek me tijdelijk even terug. En misschien kijk ik heimelijk mee over zijn schouder. En sla met jou mijn nagels in zijn rug. Maar ik ben er niet Als ik dood ben Ga ik niet naar de hemel Het leven daar Heeft geen enkele zin Nee, ik blijf hier Al zou ik moeten dwalen zonder jou, zonder jou, ga ik de hemel niet in. En dat was Rob den van zijn nieuwe cd De Belofte. Ik vind het een aardig zang, het is aardige muziek... en het is een zeer charmante CD om te beluisteren. Nou, dan gaan we naar onderwerp 2. En daarvoor hebben we als gast Hans van de Ven... ...van het CPO De Bosrand... ...maar voordat we daar uitvoerig op ingaan... nog geef even één eh, mededeling... ...vanuit Kim Spijners... ...dat is zeg maar onze... Dagbladjournalist van, van het eh, Brabants Dagblad... ...en die schreef even kijken... ...het Brabants Dagblad luistert vanavond mee... ...naar de informatie over de crisisopvang... ...in Sport van de Haspel. ...en in de kant van dinsdag... ...morgen dus een uitgebreid verslag... ...samen met een sfeerverslag op de gang... ...die is ingericht in Baarschot... Eh, ...op de opvang... En dan ook nog even een, een beetje over de, een woonboot in Goorlen. Het, ja. mag, het mag als de gemeenteraad de nieuwe algemene plaatselijke verordening tenminste aanneemt. Maar liefst een derde van alle regels in deze APV worden waarschijnlijk geschrapt. Het Barisabod zet de belangrijkste zaken op een rijtje, ook morgen in de krant. Maar waar komt die? Waar is die woonboot? Waar kan je in Goor een ja. woonboot? Uh? Ja, er zijn twee plassen in Goor. Ja. In, in de, de lij. Ja. Ik zie jou nu CPO voor. Uh, woonboot op de ja, maar, maar, maar, of, uh, bijvoorbeeld. Surfplas bijvoorbeeld. Uh. Ja, ja, nou, en in het nieuws, uh, wat was er in het nieuws? Dat wou je laten vervallen? Nee, nee, nee. Oh, ga, je gang, ga je gang, We nee, doen nee. ook doe ik altijd de rubriek, uh, wat ja. was er in het nieuws? Uh, en dan uh, uh, uiteraard de gasten eerst. Heb jij nog een speciaal nieuwtje waarvan je zegt van... dat nou, wil ik even aan de openbaarheid prijsgeven? Ja, ik heb, ik heb er eigenlijk... Nou, ik, uh, één, maar die hebben we eigenlijk al gehad net. Dat is toch dit, nog even die, uh, die noodopvang. Ik las vanmorgen over de opvang die in heel Hilverenbeek geregeld wordt... in uh, Diece en Baarschot. Ja. Ik las over Gorle. Ik denk, nou, die kleine gemeenten ja. zijn goed bezig, hè? ja. En dat gaat daar heel beschaafd aan toe. Te meer omdat ik kom zelf uit Tilburg, nog. En wij onlangs dus uh, de commotie hebben gehad... rond de opvang van weliswaar 400 uh, asielzoekers in sint zorg. En toen dacht ik even... dat gaat hier in de dorpen toch een stukje beschaafder aan toe... dan bij ons in Tilburg. Doordat mm -hmm. ik later las over die spandoeken. dacht ja. ik, ja, toch jammer. Nee, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ik vind het ook jammer. Ja. Ja. Ja, het en het ja. andere nieuwtje was, dat is, meer, dat is meer anekdotisch... dat ik vanmiddag op uh, de website van het Brabants Dagblad uh, las dat de Tilburgse kunstrijvereniging uit Goorlen in Eindhoven in de prijs is gevallen. Dat vond ik, globalisering binnen de regio, denk, dat is fantastisch. Ja, gaat over schaatsen dus. Ja. Maar jij bent je goed aan het voorbereiden om straks een illustre Goorlenaar te worden, begrijp ik. Nou, illustre. Woon nu, je woont nu nog in Tilburg. Ik woon nog in Tilburg. Ik in de wijk Fatima, of niet? Nee, ik woon niet in oh. de wijk. Nee, ik heb, ik heb tot, uh, tot voor kort woon ik aan de Ringbaan Zuid, dus wel tegenover Fatima, ja. Maar bijna. Ja, ja. En uh, maar ik woon nu tijdelijk anders omdat wij ons appartement uh, in de aanloop naar het CPO al hebben verkocht. Uh -huh. Wij al uh, aan het, uh, het voorstuteer zou ik kunnen zeggen. En of ik illustre Goerle nou word, dat weet ik niet. Maar ik weet, ik weet wel het een en ander van Goerle, maar dat komt eigenlijk door mijn werk. Uh -huh. Omdat wij uh, als, als communicatiebureau voor de Rabobank, Tilburg en Omstreken werken. Uh, en het ledenmagazin maken. Dus ik maak dan wel eens interviews in Goerle. Vorig jaar, twee jaar geleden, nog met Paul Cornelissen van Jan van Bezaal. Ja, ja, ja. Landgroep van uh, landgoed van Klooster Nieuwkerk. Ja, ja. Ik heb vorig jaar notabene jeugdprins Bradley Frutje de Eerste mogen interviewen. Allee, zo. Ik heb eens, twee, nou. ik heb eens mensen van Scouting Sint-Villibrood geïnterviewd. Tja. Ik ben de gebroeders rings geweest, dus ja, ik raak wel een beetje thuis. Een, uh, ja, ik wil bijna een een zeggen, het wordt hoog tijd dat geen Goorle komt wonen. Uh, <laughs> <Ja, ja. laughs> Oké, okay, nou, nou bedankt. Lucie, jouw nieuws? Ja, ik had ook een nieuwtje. Gelukkig ook een positief nieuwtje, want ik was ook ja, geschrokken. Ik, ja, toch wel van die twee spandoeken. Ik denk, het zal toch niet hier in Goorle. Maar gelukkig las ik... Ook een nieuwtje waarvan ik dacht, hé, gelukkig. Je hebt ook nog aardige, goede mensen. Namelijk, zaterdagavond heeft een automobilist bij de Poppelsseweg weg gewonde ja. fietsen zien liggen. En die is gestopt en die heeft die meneer geholpen, heeft hulp geboden. Ja. En er waren ook andere mensen die het zagen en die ook uh, hulp bieden. Ik, dacht, ik, ik deed me even goed. Ik denk, gelukkig. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het kan nog, ja. het bestaat nog. ja. Oké, okay, nou, had ik nog een nieuwtje. Dat stond in de krant uh, enige tijd uh, geleden. Verpleeghuis pleit voor veilige oversteek in Modestraat-Goorle. Goorle moet, ik, ik citeer, even snel werk maken van een veilige oversteek... op de route van woonzorgcentrum Elisabeth naar het centrum van het dorp. Dit ja. is een 50-jarige zeg maar, bewoner van, van Thebe. Elisabeth is gewond geraakt. Is even naar het ziekenhuis afgevoerd, maar gelukkig was er niets aan de hand. De rolstoel was tot los, maar zelf uh, markeerde hij toch... Uh, Gelukkig niks. Maar nou zegt de dus steden wij adviseren onze bewoners juist via de schoolstraat naar de Wieken over te steken. Vanwege het goede zicht op het verkeer. Nou, en dan komt het. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er bij het verpleeghuis aan de Bergstraat. een veilige oversteekplaats is richting het centrum. Daar vond ik een vreemde reactie. Want ja. het ongeval vond plaats in de Modestraat. En ik ken die oversteek. Die is inderdaad niet veilig. Die is niet veilig. Die is niet die is veilig. Dat dus ja. vind ik een ja. beetje nou, ja, ja. Helaas. gemiste kans. Maar goed. Ja. Ik neem aan dat ze luisteren bij de gemeente. En dus dat ze er alsnog iets aan doen. Anders zullen wij ze op hun falie geven. <laughs> Lucie, toch? Ik vind het zelfs een eng punt. Ja, dat is dus een, een doodengpunt. Ja. ja. Nou. Dan gaan we eerst naar het collectief particulier opdrachtgeverschap. Oftewel. Het CPO... Ik denk, uh, ik tik het maar eens in op, uh, op internet. Gewoon uh, collectief parten die En dan krijg je een gelikte brochure eruit rollen. Dat is onvoorstelbaar. Van het ja. ministerie. Ja, oh, ja van het ja. ministerie. Uh, nou, daar staat het haar dikke helder en duidelijk in. Ja. En uh, hier in Goorlen hebben we al een CPO. Hè. Dus ze zijn momenteel zijn ze er aan de gang bij de, waar vroeger de vonkelsteen schond. Ja. En het wordt daar uh, in mijn ogen, als ik er zo langs fiets, een prachtige woonwijk. Ja. Met schitterende huizen. Ja. Nou, jullie, De Bosrand. Ik denk, zeg, is het nou een beetje in aan het warren? Wordt het een soort van hype? Een CPO opstarten en met een aantal mensen zeggen... ...wij gaan zo'n een leuk woonwijkje bouwen waar we gezellig gaan, gaan wonen... ...en met elkaar communiceren en leuke dingen regelen. Hoe ben jij zo terechtgekomen bij dit CPO, De Bosrand? Ja, dat is wel grappig. Ik, ik, ik wil zelf van het, uh, van het fenomeen, ik ken ook de afkorting al. Ik weet niet of het een hype is. Je ziet het wel meer, klein en groot... Uh, Plekjes voor, voor, voor zes woningen of tien woningen. Ja, ja. In dit geval de Bosland gaat het dan om ongeveer 35 woningen. En, wij... en die waren ook zo verkocht, hè? Dat vond ik zo merkwaardig. Nou, er is, er is niks... de, 30 verkocht, meen ik. een no time. Nee, er is niks verkocht. Er is nog niks verkocht. Hè? Dat dat is... Maar oh, dan ja, zijn liefhebbers ze Het is de bedoeling ja, dat, ja. dat de vereniging straks, uh -huh. in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente... ...die grond gaat afnemen... ...of dat er dan eigenlijk individuele overeenkomsten... Worden, ...komen ja. van onze leden... ...met de gemeente als het gaat om de grond... ...en straks met de aannemer... ...als het gaat om de te bouwen woningen. Maar ik liep... Vorig jaar was dat geloof ik... ...ja, binnenkort komt hij weer... ...had je de woonbeurs... ...ik weet niet of die zo heet precies... ...woonsalon geloof ik... ...in Tilburg in de Koepelhal... ...in de spoorzone... Mm -hmm. En daar liepen mijn partner en ik rond, gewoon een beetje, beetje uh, oriënteren. Ja. Ja, ja. En toen kwamen we een klein standje tegen van, uh, van de gemeente Goorle over CPO uh, de Bosrand. En, uh, toen... oh, dus je maakte toen al reclame daarvoor? Ja, je maakte reclame. Bescheiden, maar wel, wel, wel duidelijk. En de informatie was uh, helder. En dat zou gaan gebeuren ooit een keer. Nou, dan hebben we het dus over uh, oktober, november vorig jaar dat we daar waren. Dus wij hebben ons gewoon als belangstellende opgegeven. En uh, ik tegen mijn partner zeg: dat is leuk hoor, een CPO, dus, uh, dat gezamenlijk doen. Nou, dat wisten we allemaal nog niet dat dat zo leuk was. Maar inmiddels vinden we het samen heel erg leuk. En in mei geloof ik, april of mei van dit jaar, kregen we bericht van de gemeente over een eerste informatieavond daarover. Daar zijn we toen geweest en toen hebben we ons definitief opgegeven, kon je je inschrijven. Mm -hmm. En later is, die, is dat CPO, dat was dan in juni van dit jaar, is, uh, echt van start gegaan. Heb je enig idee waarom een gemeente dit nu doet? Zeg maar? Want de gemeente die werkte altijd zelf... nauw samen met, met projectontwikkelaars. Ja. En nu, nu wordt in feite de zaak uitbesteed... aan een groep burgers... via een vereniging CPO. En die gaan. Maar waarom doet de gemeente dat? Willen ze van een stuk verantwoordelijkheid af? Of willen ze het nou juist doen... om uh, de burgers meer bij dit soort zaken te betrekken? En ze in feite hun eigen woonomgeving... te laten creëren? Ja, ik denk toch vooral, vooral het laatste. Ik denk uh, de gemeente niet zozeer van verantwoordelijkheid af wil... want als je, als je grond uitgeeft aan een projectontwikkelaar... geef je ook een stuk verantwoordelijkheid uit handen... maar dan ja. is het meer zakelijk en commercieel. Ja. En hier is het dan wat meer maatschappelijke insteek, denk ik. Kijk, de gemeente is gewoon... Uh, natuurlijk verder ook gewoon commercieel bezig... heeft gewoon een, uh, een courante grondprijs... Uh, uh, wil gewoon verkopen, wil van de grond af. Uh, dat zit allemaal natuurlijk in de exploitatie opgesloten... Maar door bewoners daar zelf uh, zeggenschap in te geven... Ja, ontstaan er wel een paar dingen natuurlijk. Uh, je krijgt woningen waarvan je weet dat de markt ze wil. Je mm -hmm. blijft er niet mee zitten. De mensen uh, ontwikkelen ze zelf. En je krijgt ook een stukje sociale cohesie in je gemeente. In een bepaalde ja. wijk waar mensen samen ja. verantwoordelijkheid uh, ja. opbrengen. Ja. Ja. Maar hoe zit het met de diversiteit van woningen? Ik bedoel, zijn het ja. allemaal bepaalde typen woningen... en bepaalde prijsklassen? Dat er een bepaalde, om een vervelend woord, elite... Die zich daarmee bezighoudt, want die weten vaak wel de middelen en de manieren ja. te vinden om ze iets op te zetten. Of is daar toch ook ruimte voor? Nee, dat is echt wel. betaalbare. Woningen? Ja, er is wel sprake van een mix. Want ja. Uh, ja, ja. het gaat inderdaad van: uh, er, er, is, er zijn mogelijkheden voor vrijstaande bouw. Uh -huh. Dan zijn, is de kavelgrootte overigens maar maximaal 500 meter. Uh -huh. Dus er komen geen uh, tuinen met uh, zwembaden en tennisbanen, lijkt me. Ja, een klein zwembadje zou nog kunnen. Uh -huh. Maar er, komen, er wordt ook gedacht aan, uh, aan rijenwoningen. Ja. ja, en alles ja. wat daartussen is. Ja. 200 ja. kap, ja. ratio bungalow. Maar dat zie je ook, zie je ook uh, bij de Fonkelsteen ja. hoor. Dat, ja. uh, daar heb je bijzonder aardige woningen. Uh, een vrijstaande 200 kap, uh, ja. uh, een, rijtjes, uh, een serie rijtjeshuizen. Ja. Maar dat zijn verdomd aardige woningen. Ja. Ja. Ja. Ja. Zeg maar, ik lees dus dat um, uh, op internet ja, alles wordt prijsgegeven. De vereniging CPO de Bosrand is sinds juni 2015 een feit. En uh, nou, ook al het bestuur dat is ook vrij snel gegaan. De voorzitter is Tom van der Pas... Als het allemaal nog klopt, secretaris ja. is Mark van Korven, ja. penningmeester is Olga van der Merendonk... ...en dan een drietal leden, Jelle Zoontjes, Patricia van Keulen en jij Hans van der Ven. Klopt dat? Ja, dat is ja. precies. Exact. Is, is zo'n zo bestuur vrij snel gevormd of hoe gaat het dan? Ja, het is vrij snel gevormd. Uh, we hadden de oprichtingsvergadering en toen was er een zogenaamde tergersgroep. Zijn de mensen die toch moeten beginnen om, om dingen voor te bereiden. Ja, die helemaal? had je volgens mij in Riel, klopt dat? Ja, in de commanderie. En ja, daar, ja. daar vergaderen we nu ja, ook. Er stond een, heel, een foto stond er inderdaad ja. op, de, op internet met uh, ja. alle deelnemers. En ja. ik denk, hé, hey, dat is een herkenbaar pand. Ja, ja. we hebben ook nog een aantal keren in de foyer gezeten. Maar ja. uh, daar is de vergaderruimte toch iets meer toegesneden op een algemene ledenvergadering Die ja. we elke maand, soms twee keer in de maand hebben zelfs. Ja. Dat is een intensief uh, traject. Nou, en dat bestuur uh, was, uh, was redelijk snel, uh, snel gevormd. Er uh, was niet zo'n zo probleem. Er zijn men, mensen volop die actief willen zijn. Want ja? uh, behalve het bestuur hebben we inmiddels ook een aantal werkgroepen. Er is een werkgroep geweest rond de architectenkeuze. We hebben nu een werkgroep rond de verkaveling. Je krijgt straks een werkgroep die gaat kijken naar de energieaspecten. En dat zijn allemaal leden die, dus niet bestuurslid zijnde, bepaalde taken op zich nemen. Dat is wel mm -hmm. heel leuk. Dus iedereen... Doet zijn ding of haar ding, zou je kunnen dat zeggen? Het is natuurlijk ook een eigen belang. Hè? Ik bedoel, je ja. wil met een groep natuurlijk ja. zo ja. leuk mogelijk. Ja. Uh, ja. Ja, je bouw, je bouw, ja, je bouwt met je 30 bouwt mensen je samen, eigen ja. Bij, ja. He, zelfs. Ja. Ja. Zet, ja. En ook zeg maar waar je kunt recreëren en ja. eventueel ja. winkels of uh, wat van alles. Ja, op, ja winkels zullen niet komen, maar je hebt ja. stukjes openbaar groen, natuurlijk. Ja. Hoe ga je om met parkeren, uh, uh, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja. Even het tijdschema, ik lees dus ook dat uh, de maanden oktober en november, die staan in het teken van uh, het verkabelingsplan. Ja. Dus het toedelen van de panden. En ondertussen werkt het architectenbureau samen met de toekomstige bewoners aan de verschillende woningen ontwerpen. Uh, en dan even kijken, een schetsontwerp, voorlopig ontwerp, dat duurt tot en met februari 2016. En volgens de huidige planning zou in september 2016 met de bouw van de woningen al kunnen worden gestart. en oplevering zomer 2017, ja. dat is een beetje de, de tijdslijn. Ja. Dat lees je allemaal voor op onze website. Die is goed up-to-date, moet ik zeggen. Ja, en ik moet zeggen... Ja, <persistbers> <snehen> de foto's van jullie bestuur stonden keurig op, hoor. Ja, ja, ja, ja. Nou, misschien een hele ja. domme ja vraag... maar de boskes, aan welk stuk moet ik denken? Ah, Want de boskes is onder Leg eens even uit. Guns, ja, ja, dan ja. ga ik even eer naar. even ja. jullie uitleggen ja. Ja, waar jullie ja. Ja, ja. Ja. moeten zijn. Ja, ja, ja. Het is het gedeelte tussen uh, het fietspad naar Milhill. Dat ja. is de oostgrens. Ja. Ja. Zuidgrens is Rillaardse Baan. Ja. De uh, westgrens is de bosring. Ja. En ja, dat was voor mij bos... een nieuwe naam, de, bosring. de ja bosring. De bosring ja, Maar dan hoort bij de Bosland ook nog het stuk waar Houtenpen gaat bouwen. Ja, ja, ja. En waar de lijstromen nog met 30 huurwoningen komen. Ja, ja. En dan heb je daarnaast, kom je dan. Ga je richting Suriname? Die Plassen, ja. En daar staan ook nog dat een uh, staan er iets van een uh, twintig van die witte. Op, ik. Ja. Ja. Ja. ja, ik moet nog eens een keer langs fietsen, want ze staan een beetje ver weg. Je kijkt er altijd ja. op af, maar ik denk, ik moet nog eens een keer ja. gaan hoe het en ook eruit ziet. Langs de bedrijven, ja. zo langs de baan, diverse ja. bedrijven. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Dus maar Hans, een CPO, lees heeft verschillende voordelen. Je bent als vereniging en als particulier baas in eigen huis. De vereniging bepaalt ook wie de architect uh, wordt, hoe het gebied rekening houden met het bestemmingsplan er in grote lijnen uitkomt te zien. En je, betaalt, en je bepaalt dus als particulier in grote lijnen het uiterlijk van je woning. En je kunt samen met de architect het interieur van je woning 100% aan je hand zetten. Dat staat allemaal op jullie eigen zeg maar, ja, ja, ja. website. Die ja. ziet, er, dat ziet er keurig heen, uit hoor. Heen, heen. Ja, ja. Ja. Maar de, de keuze zeg maar, voor de uh, uh, uh, architect is ook pas gedaan. Hè? En ja. Ja. Uh, ja. dat is geworden van de hout- en kolenarchitecten uit Tilburg. Klopt. Ja, dat is een uh, mooi proces geweest. Want die werkgroep is bezig geweest om uh, een soort groslijst te maken. Uh -huh. van allerlei architecten die dit eventueel zouden kunnen of willen doen. Uh -huh. Toen is daar een, een selectie uitgemaakt van, van een kleinere club. Uiteindelijk vier architecten. Die hebben alle vier een presentatie gegeven voor de ledenvergadering. Dus waar iedereen bij aanwezig was. En toen aan het eind van die vier sessies, zeg maar, daar hebben we twee vergaderingen over gedaan. hebben de leden kunnen stemmen. En uh, daar kwam uh, Van den Hout en Kolen. Uh, uit Tilburg, uh, als beste uit de bus. Ja. ja, die kreeg meteen... dat hadden we ook afgesproken... Uh, twee derde van de stemmen moest die minimaal halen. En dan had hij in de eerste stemronde al, zoals dat heette. Ja. Dus, en die zijn inmiddels actief uh, aan de slag. Zowel met... Uh, uh, eerste aanloopjes, zeg maar, naar de woningontwerpen. Die gaan dan alle... Alle toekomstige woners individueel spreken. Ja, ja, om ja. de eerste woonwensen te inventariseren. Om zo'n beetje, ja, ja, zo beetje de wensen en verlangens kenbaar ja, te maken. Een heel intensief en... proces. En dat ja. gaat de komende maanden duren. En aan de andere kant bezig met, met de verkaveling. Zeg maar het ja. uh, stedenbouwkundig plan. Ja. Ook om dat uh, te ontwikkelen. En ook dat gebeurt we samen met, uh, met de leden. Ik lees ook het bijzondere van een CPO is dat de leden van de gevormde vereniging binnen de grenzen van het bestemmingsplan... Een beeldkwaliteitplan van de gemeente. Wat is dat? Een beeldkwaliteitplan van ja, de Ja, dat maakt deel uit van een bestemmingsplan. Daar staat bijvoorbeeld in, om een idee te geven... Dat, uh, er staat iets in over de kleur... Het materiaal, de kleur van het materiaalgebruik. Van stenen ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, je moet niet denken dat we daar... om iets bijvoorbeeld te noemen... witgepleisterde woningen krijgen. Want ze willen dat meer in de stijl... Ja. van uh, bijvoorbeeld Boskes-Oost. Uh, ja, ja. of, of andere ja. delen van Boskes. Ja. Zodat het wel... Uh, ...een soortzelfde signatuur krijgt... ...een geheel, ja. familie is, maar ook alweer een, eigen, ja. een eigenheid mag worden. Dat ja, wel. Ja, ja. Ja, ja. Dus even, ik lees even verder... ...het beeldkwaliteit van de gemeente... ...gezamenlijk hun woonwerk vormgeven... ...en een grote inbreng hebben bij de ontwikkeling van hun woningen. En bovendien kunnen ze als collectief... ...bepaalde schaalvoordelen behalen ...bij het inhuren van diensten... ...en de aankoop van producten en materialen... ...die bij de realisering van hun woningen aan de orde komen. Zoals? Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, we gaan... Uh, uh, we gaan straks, dat is dan wat later, uh, in de loop van 2016, gaan we natuurlijk uh, een aannemer zoeken. En dat betekent dat het aanbesteed wordt en ja. dat je ook als vereniging kunt onderhandelen met, uh, met aannemers. Uh, en dat betekent de beste prijs-kwaliteit uit kunt halen. Ja, ja, ja. En dat betekent ook dat je natuurlijk via die aannemer bij onderaannemers of andere leveranciers van materialen goede zaken eventueel kunt doen vanwege de schaal die je, ja. op basis waarmee je inkoopt. Zeg, het CPO-gebied biedt ruimte aan ongeveer 35 koopwoningen die in verschillende woningtypen en prijsklassen worden gerealiseerd. En met het inschrijven van 30 gegaden was het project vol en was snel daarna de vereniging in feit. O, het is gewoon een, een, een succesverhaal. Hoe, hoe, hoe komt dat zo? Ja, ik zei toen straks, ik liet me even ontvallen een hype, de maar. In meerdere gemeentes uh, zie je dit soort ontwikkelingen ontstaan. Hè? Dat uh, de gemeente ja. een beetje afstand neemt. Of de gemeente zelfs propageert van... Club van, van, van uh, huiseigenaren, doe het zelf. Ja. Uh, pak de, de op en begin eraan. Ja, dus het is toch wel... Uh, ik vind... Ja, inderdaad. Want die dertig, die daarmee was het op dat moment uh, de club vol, zou je kunnen zeggen. Dat had ook te maken met de woonmensen. Hoeveel meters willen de mensen? Ja. En dan kun je kijken, ja. Hoeveel, ja. hoeveel hebben we dan nog over? Maar we hebben inmiddels ook een... Uh, een reserve er zijn ook mensen die op de reservelijst staan. Ja, ja. En het kan dus zijn dat mensen tijdens zo'n rit uitstappen. Om te zeggen, van, nou, het wordt toch niet wat wij wel van verwachten. Of het een andere omstandigheden waardoor ze afhaken. En dan kunnen reserveleden doorstromen. Maar ik hoorde net zeggen, 35 woningen en 30 belangstellenden. Ik nou ja, zou zeggen, rekensommetje, 5... Klopt, uh, klopt. Maar dat, dan is het een kwestie van uh, hoeveel meters heeft dat gebied. Oké. Okay. Uit hoeveel meters was de optelsom van die 30, zeg maar, toen was het vol mm -hmm. en nou blijkt toch op dit moment dat we waarschijnlijk wel uh, iets meer woningen kunnen bouwen, misschien rijwoningen, waarvoor ook nog wat minder gegadigde zijn. Ja, ja. En dan kun je weer naar je reserveleden kijken van jullie nog belangstelling en dan kunnen ze het doorschuiven. Ja. Maar dat, dat uh, zal het de komende maanden uitwijzen. Maar in ieder geval, de, de, zeg maar, de, de architect is toch geen onbekende in Goorle, van de hout en kolen. Nee. Want ze, ze hebben ook de muurwoningen aan de Rillaarsebaan in ja. de Boskens oost ontworpen. Klopt. En zijn nu aan de slag in de boskamer en fase 4 aders van de Boskens. Ja. Boskens zal een hele eigen signatuur krijgen. En um, ook heel belangrijk is de functie van CPO-begeleider. Leg eens uit wat die man uh, of vrouw moet doen. En wat uh, zijn of haar taak is. Ja, dus... maar je, je, het is bijna een vereiste. Je kunt niet zonder een CPO-begeleider. Het is zelfs een vereiste. Dat, ja. Die moet je inhuren. Ja. Uh, in dit geval is dat bureau... Dat, dat kost dus ook weer geld. Dat kost dus geld. De, de, de, Zo'n bureau kost geld. Dat is het bureau Urbanerdam uit, uh, uit Rotterdam. Ja, ja, ja. Uh, maar de CPO-begeleider is heel goed thuis in deze regio. Hij heeft dit, dit soort projecten ook gedaan. Bijvoorbeeld in, in Geels Rijen in Baden-Nassau. Frans van der Klundert. En uh, ja, zo'n proces is best complex. Uh, ik had ook geen idee van wat er allemaal bij komt kijken. Kijk, een architect en een aannemer, ja, dan, dan weet je wel wat dat erbij komt kijken. Maar je hebt, uh, ja, er moet geluidsonderzoek zijn, er moeten allerlei regels zijn... er moet onderhandeld worden of gesproken worden met, uh, met de gemeente. Uh, kun je nog bepaalde subsidies krijgen? Al dat soort dingen moet uitgezocht worden... Je moet, uh, je moet weten hoe de, de wetten en de regels in elkaar zitten... om dat soort processen te kunnen doorgronden. Dus die begeleiding heb je echt wel nodig. En Je hebt ook met dertig mensen te maken, ook denk dat, ik. die ja. uh, er ook allemaal de neuzen één kant moet proberen op te, ja. te krijgen. Ja, tuurlijk. Ja. Want ja. Uh, iedereen heeft zijn mensen natuurlijk. Ja. En, je, ja. en je wilt het proces zo regelen... ...dat iedereen straks daar zijn zin maar heeft. Maar je, je praat er heel enthousiast over... ...en ook met een, een zelfverzekerde uitstraling van zo... Ja. ...dat gaan wij wel eventjes voor elkaar krijgen. Nou, nee, dat hoort ook zo, vind ik. Dat, dat uh, moet ook. Je moet ook super enthousiast zijn. En, ja. Uh... Nou ja, goed. Ik, uh, ik ben ook in het bestuur gestapt... Uh, ...omdat ik dit leuk vond. Maar ja, je merkt ook ja. dat die vereniging... ...een hele leuke vereniging aan het worden is. Ja, uh, met, ja. Een aantal mensen kent elkaar natuurlijk... ...vanuit het Schoolussen. Ja. Maar mensen die elkaar steeds te, beter te leren kennen... Ja. En dan, dat maakt het proces ook steeds aardiger. Ja, ja. Ik lees ook dat jullie de, de komende tijd met heel wat onderwerpen aan de slag moeten. Zoals de procedure voor de verkaveling. Ja. En het is de taak van het bestuur om de belangen van zowel het collectief. als van de individuele leden goed te bewaken. Dat verdient zo'n proces en dat verdienen alle deelnemers. Verwacht je daar problemen mee? Of want, zeg, elke bouwer wordt invulbenaderd benaderd. en hij mag zijn wensen en verlangens kenbaar maken. en probeert daar rekening mee te houden. Maar. Ja. Misschien worden, wel, worden er wel eens wat overspannen verwachtingen of nou ja, overdreven wensen op we hebben, tafel gelegd. We, we hebben een woonwensen enquête gehouden, die is goed tegen het licht gehouden, is besproken met de CPO-begeleider, met de architect. He, iedereen wel dat realistisch heeft gedaan, opgelet op het budget wat je nodig hebt. En nou is het straks kijken van welke woning zetten we waar en neer en ja. wie kan of wil op welke plek komen wonen. En dat, is een proces. dat proces is nog niet achter de rug. Nee, dat gaan, dus gaan we De mensen meestuigen. moeten hun, zeg maar, hun, hun woonkeuze nog doen. Hun, hun, hun, hun woningplekkeuze. Ja, ja. Maar het woningtype, daar hebben ze al wel voor gekozen. Daar hebben ze al voor gekozen. Maar ja, je, betekent, je kunt in een plan natuurlijk niet zeggen... we doen hier een, uh, uh, drie woningen in een rijtje... en daarnaast een villa en dan een bungalow. Ja. Zo ziet ja. een plan er meestal niet uit. Je gaat toch segmenteren, zoals ze dat noemen bij een architect. Ja. Ja. En dan is de, de vraag natuurlijk of mensen uh, daarmee... Uit de voeten kunnen. En ja. dat, dat zal blijken tijdens de bespreking van zo'n verkavelingsplan. Ja, ja. Die gaan we eind van de maand doen en in november doen. Ja. Ja, ja. En ver houdt ook de gemeente zeg maar, de vinger aan de pols? Zet er geen bestemmingsplannen op onjuiste wijze worden ingevuld? Wat het, uh... Nou, we hebben een intensief contact sowieso. Met de gemeente? Het met met de gemeente. een bepaald ambtenaar of zo die dat... Uh, ja, uh, de naam ontschiet me nou even. Dat weten ze bij jullie wel. En uh, ook met de wethouder en uh, ook de architect die, die weet de weg natuurlijk ja, bij de gemeente. Ja. Dus die weet ook, die kan op tijd inschatten, gaat zo'n plan straks ook de goedkeuring krijgen wanneer ja. we de officiële vergunningen gaan aanvragen. Ja, ja, omgevingsvergunningen en ja, ja. zo. Dus dat, uh, dat, wordt, dat wordt allemaal op goed op uh, voorgesorteerd. En wie is de verantwoordelijk wethouder in deze? Van de Put. Van de Put, Guus ja, van de Put. Ja, oh. ja. Nou, dat ziet er hartstikke goed uit. Ik vrees wij wijze een beetje aan het eind van onze uitzending. We hebben nog 1,5 ander, minuut. Dus even kijken. We heb hebben nog belangrijke vragen. Nou, de enquête is gehouden laat zien dat de Boschrant straks een gevarieerde opzet zal kennen... met een mix van vrijstaande woningen, twee onderin kapwoningen, patio bungalows en rijwoningen. Dat is inderdaad een enorme gevarieerdheid. Hè? Ja, dat, ja, dat klopt. Ja. Ja. En, en misschien is het toch nog wel handig om even te vermelden dat, dat mensen zich nog steeds kunnen inschrijven op, uh, via www.debosgrondvoerelen.nl nou. Daar staan onze leden, maar daar staan ook de reserveleden En die kunnen, mooi. als zij in schrijfgeld betalen, ook de ledenvergadering bijwonen. Hartstikke mooi. Nou, het is duidelijke taal, het is ook een, een duidelijk verhaal. Bedankt, uh, Deler de Was. En we zullen elkaar beslist nog eens een keer spreken. Um, ja, dit was Golse Kringen. We bedanken onze gasten, onze burgemeester uiteraard mevrouw Rijsdorp, Lia Pertus en Hans van de Ven voor hun deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning wederom Stefan Eikenaar. Golse Kringen wordt diverse malen herhaald via radio op dinsdag en zaterdag. Maar kijk maar eens op internet en dan kom je er vanzelf achter. Bedankt voor het luisteren en graag maar weer tot volgende week.